Vertel het nog eens, DD. Begin bij dat briefje dat je van de hotelportier kreeg. Ik ging mijn hotel binnen, de portier gaf me dat briefje. Ik nam een auto en reed meteen naar Cross Street 22. Ik klom naar de eerste verdieping, klopte op de deur, belde aan, maar er gebeurde niks. De deur stond op een kier, dus ik de binnen. Er zat een man bij de arm, hij was dood, hij had een kogelgat in zijn hoofd. Toen heb ik de politie gebeld. Dat gebeurt er elke keer, hè? Elke keer dat jij in Glasgow bent. Nooit iets aan de hand, omdat jij hier opduikt. Ik ben hier vijf dagen geweest voor een echtscheidingsaffaire. Ben je daarmee klaar? Ja. Waarom ben je dan niet in Londen terug Ik wil er nog een paar dagen blijven. Is er iets mis mee? Waarom niet? Dat zal ik je vertellen waarom niet. Volgens mij zat jij te wachten op het briefje. Straks zeg ik nog dat ik het zelf geschreven heb. Dat is ook nog een idee. Wie weet heb ik het ook nog zelf gebracht. Wie weet ben ik het hotel uitgerend, heb ik me als een aas verkleed... ...overhandigde het briefje aan de portier die me al kende, rende weer naar buiten... ...kwam ruim een uur later terug in een andere jas en hoed en nam mijn eigen briefje ontvangt. Echt, misschien heb ik dat wel allemaal gedaan, zodat ik een vent kon doodschieten die ik nog nooit had gezien... ...met een revolver die ik niet bezit, dan de politie bellen en rustig wachten tot ze me kwamen ophalen. Jij verandert ook nooit hè. Maar altijd als het je verschijnt, dan wordt het een toneelstuk hier. En een boel ellende. Daddy... Laten we eens teruggaan naar de tijd voordat die moord werd gepleegd. Wie heeft je ingehuurd om naar Glasgow te gaan? Advocatenkantoor Hunter en Hunter Peterson op Grayson Road in Londen. Wanneer was je klaar met je onderzoek? Hier gisteren. Waar was je die avond voordat je om half drie s'nachts in je hotel kwam? Op bezoek. En wie? Een vriend. Hij heet Templeton. Hij woont in Zuid. Ronald Templeton? Die die man? Ja. Een oude vriend van je? Nee, ik ken hem nog maar pas. Hij nodigde me bij zich thuis. Het was al laat toen ik wegging. Heel erg laat, ja. Hij heeft een zoon die vroeger iets te maken had met die Republikeinse beweging, zit hij? Ik geloof van wel, ja. Heb je hem ontmoet? Nee, hij was uit. Hmm. Amy, jij verbergt iets. Jazeker, mijn woede. En een paar interessante bijzonderheden. En nou, waarover? Over de dood van Graham. Dacht je nou heus dat ik daar wat mee te maken had? Daar komen we gauw genoeg achter. Meneer Daly, loopt u maar door. Meneer Lemmeren, kan u ontvangen. U? Okay. Kom binnen, Ken. Hallo, Kelly. Wat zit je? Yep. Eh, een Cigaret? Graag. Ja. Ik heb het allemaal gehoord. Templeton heeft me gebeld. Wie was dat meisje dat bij je was? Jill Bruce. Ze werkt bij de Evening Dispatch. Bij een krant? Ha, maak je niet druk. Jill en ik zijn oude vrienden. Die zegt niks. Dat bevalt me niet helemaal. Oké, okay, je helemaal geen zorgen. Ik had Jill vorig jaar bij me met die zaak van de gestolen whisky. Ik heb het altijd. Al zal ik dat nooit tegen haar zeggen. Nou, ik hoop dat ze een mond kan houden. Ja, dat kan ze. Geloof me. <laughs> je hebt een verschrikkelijk pakketje later ijs gehad gisteravond. <laughs> ja, dankzij jou. Je hebt een erop gestuurd. <laughs> het spijt me, kende, kon ik niet weten. Het zag eruit als een gewone chantage voor 500 pond. Ik heb Templeton aangeraden om naar de politie te gaan. Maar hij wou per se dat ik voor iemand zou zorgen die het geld zou brengen. Hm. Nou, ik hoorde dat jij in de stad was, dus toen heb ik hem gezegd... om met jou contact op te nemen in het Embassy Hotel. Nou, dat is hem gelukt. En wat nou? Dat weet ik niet. Templeton wil dat ik blijf. Om wat te doen? Hij maakt zich zorgen om zijn zoon Ian. Vooral nadat ik hem gisteravond in stukken en brokken heb thuisgebracht. Hij denkt dat Ian als hij weer beter is... ...geen woord los zal laten over het pak slaag dat hij gehad heeft. Oh, daar kon hij wel eens gelijk in hebben. Hij is een eigenaardige, stille jongen. Ja. Daarom wil Templeton dat ik uitzoek waarom hij naar dat huis is toegegaan. Terwijl hij verdomd goed wist dat ik was ingehuurd om te gaan betalen met het papier. Waarom kreeg hij een pak slaag? Van wie? Met welk doel? Heeft hij te maken met die boeven? Of doet hij weer mee met de strijdende republikeinen? Ja, dat wordt een hele klus. Ja. Ian kan enorm bokker zijn. Zijn moeder heeft hem erg gewend. Heb jij zin om te blijven? Niet in het minst. Dan zal ik tempel te zeggen dat je terug gaat naar Londen? Dat zou ik wel willen, Charlie. Maar dat gaat niet. De politie houdt me hier. Waarom? Weten ze iets van dat document? Nee, dat niet. Het gaat om een moord. Vertel nou. hm. Hier. Lees maar. Kom, pagina. Dode man gevonden. Charles Street 22. ...geïdentificeerd als Gordon Graham. Ik ken... Wie is dat? Ken je hem? Nee. Toen ik hem vond, was hij al dood. En waar heb je hem gevonden? In zijn flat. om half drie van nacht. Toen ik naar mijn hotel ging, nadat ik bij Templeton was geweest... ...lag er een briefje van deze Graham... ...of het bij hem wilde komen. Dat heb ik gedaan. Toen ik binnenkwam, was hij dood. Kool door zijn hoofd. Wat vreselijk. Enig idee wat die je was spreken... Hij heeft flauw vermoeden. Hij was blijkbaar journalist. Hij had geen familie in Glasgow. Zijn zuster was in Parijs. Heb jij hem gekend? Nee, nooit van gehoord. Wat zegt de politie over hem? Niks. Ze hebben het wel gevraagd. Inspecteur Ray, Brigitteer Pollock en ik kennen elkaar heel goed. Zij weten waarschijnlijk alles over Graham. Mij hebben ze niks gezegd. Ze wilde alleen van mij horen wat ik in dat huis te maken had om drie uur s'nachts. Verdenken ze jou van iemand? Nee, geloof ik niet. Dat heb ik meteen in het hoogtebraat. Maar wat ze wel graag wilden weten was waarom ik een briefje in mijn hotel kreeg één uur voordat hij werd vermoord. En dat zou ik ook heel graag willen weten. Graham. Als het een journalist was, dan en zou. ik. moet je er liever niet mee, Charlie. Ik vroeg me alleen af of hij iets te maken heeft met de Templetons. En één ding is interessant. Hij had te maken met de Republikeinen. En dan deed hij wat public relations voor ze. reclame en kranten en zo. Hebben ze je nog gevraagd? Ja, hè? ze hebben me inderdaad gevraagd of ik daarvoor nog ergens op bezoek was geweest. En ik heb gezegd dat Templeton een vriend van me was. Vanmorgen heb ik hem opgebeld hierover. Hij vertelt dus hetzelfde verhaal. En wat ga je nou doen? Als ik verstandig ben, ga ik terug naar Londen, zodra de politie me dat toestaat. Maar ik denk niet dat ik dat doe. Die zaak begint me te interesseren. En ik wil nog altijd die kerel zien die mij in dat huis hebben afgetuigd. Het zal maar een waar genoegen zijn om ze met gelijk in hun terug te betalen. Nou, Templeton zou je in ieder geval goed betalen als je blijft. Ja, als ik hem kan inlichten over zijn zoon. Nou ja, dan blijf ik nog wat rond je. hoort van me. Oké. Okay. Zeg, hoe is het mooi, Moira? Ik niet zo best kende. Oké, okay. wat is er dan? Lang verhaal, nogal treurig. Treur? Mooi, is toch niet? <laughs> nee, nee, nee, ze maakt het goed, maar we zijn al anderhalf jaar uit elkaar. Goed, dat is ellendig, Jarry. Daar nee, is niks aan te doen. Ik ben mijn eigen beste cliënt. Scheiding? Ja. We wachten op de uitspraak. Gelukkig dat er geen kinderen zijn. <laughs> Kunnen jullie nog goed maken? Dat is <laughs> geen schijnverdans. Ze woont nou bij haar moeder in Lewisham. Zou jij nog wel gevoelen om.? Oh ja, zeker. Ik heb echt gehoopt dat ze terug zou komen. Ja. Maar Moira wil niet. Kijk, ja, ik hoop dat ik niet indiscreet ben geweest. Ach, ik meekennen. We hebben elkaar zo lang niet gezien, dit kon je toch niet weten? Tot kijk. Ja, we zien elkaar nog wel. Oh. Zullen nog water bij? Nee, dank u. Ik ben erg verdrietig over Graham's dood. Van een vreselijk einde. Het was zo'n aardige jong. Hij stond op het punt nog aardiger te worden... vlak waar hij werd doodgeschoten, mevrouw Ik begrijp het niet. Ik heb het vermoeden dat hij iets had ontdekt... waardoor het voor hem en mij de moeite waard was... om achterop te raken met onze slaap. Oh ja? En waarom bent u naar mij toegekomen? Ik heb gehoord dat u een goede vriendin was van Graham. We zaten allebei in de beweging, als u dat soms bedoelt. We waren er vrijwel vanaf het begin bij. En ze zeggen dat u nu aan de top van de beweging zit, mevrouw Kenny. U doet net of het een privéonderneming is. Ik zit in de raad. Was Graham ook iemand in de hiërarchie? Gordon was... ja. Ik weet niet goed hoe ik zijn werk voor ons moet omschrijven. Het was nogal ongeregeld. Een bruikbare invaller. Ja. Ja, hij was journalist. Een onofficiële publiciteitsman. Was hij bevriend met de jongere leden van de partij? Jazeker. De meeste jongelui kenden hem goed. Maar waarom al die vragen, meneer Bailey? Ik maak me sterk dat de politie de moord op Corden probeert uit te zoeken. Wat ze tot nu toe gevonden hebben, ben ik. En dat vind ik niet zo prettig. Hm. Meneer Bailey... Voordat u Gordons briefje kreeg in het hotel... had u toen al op de een of andere manier... met de Republikeinse beweging te maken? Dat is een moeilijke vraag, mevrouw Kenny. Het komt me voor dat u de enige bent... die de politie inlichtingen kan verschaffen. Dat is ook zo. Geen prettige situatie voor u? Nee, daar ben ik ook bij u thuisgekomen. Ik dacht dat u misschien kon helpen. Vertelt u eens, mevrouw Kenny... hebt u een auto? ja. Een Ventura Coupé, uh, waarom? Ik weet het niet. Ik moet steeds ergens aan denken. Ik dacht dat ik uw auto eerder op de dag gezien heb in de stad. Uh, nee, vandaag niet. Hij staat al de hele dag voor de deur. Uh, nog even iets over Graham. Had hij enige invloed op de jongere leden? denkt u? Er waren er die hem adoreerden. Het zou dus mogelijk zijn om te veronderstellen dat een vader die bezwaar had tegen Graham's invloed op zijn oogappel hem uit de weg heeft willen ruimen. Het zou mogelijk zijn maar wel heel onwaarschijnlijk. Hm. Toch is het een idee. Ik zou graag willen weten of Gordon Graham's dood... een persoonlijke aangelegenheid is geweest... of dat het met de partij te maken had. Niets is meer persoonlijk dan een moord, mevrouw Kenny. Meneer Murphy? Wat moet je? Kan ik u spreken? Je toch met me, het licht is slecht. Weet u nog wie ik ben? Nee, ik heb jou nog nooit van mijn leven gezien. Of zou je u nog moeten kennen? Van mijn nek. gisteravond heb u er een enorme klap op gegeven. Ja, luister eens vader of je bent in een verkeerde huis of je bent dronken. Nee, nee. ik ben niet het goede huis. Ik mag gehakt van hier, broer. Murphy, Dommel. dit hou ik nog makkelijk een half uur vol en ik vind het nog leuk ook. Wie is de baas van het zootje hier? Welk zootje? Dommel. Jij moet niet meer proberen om Lonnig te doen. Maar, maar er is geen... Er is niks. je had alleen een nee, meer niet. Hij nam dat document dat ondertekend was door die jongen van Templeton. Maar achterop staat iets geschreven over twee zakjes waar hij de nationalisten mee geholpen had. Kelly ontdekte dat die jongen van rijke familie is, dus pakte die paard met een beetje blackmail. Wie is Kelly? Ah, Kelly is degene die er die avond was toen jij kwam, die, die grote. Hoe kwam je aan die papieren? Bij het zetten van een kraak. Hij vond ze naar zeven. Maar wie wat die zeven? Dat weet ik niet. Van wie was die safe? Ik weet het echt niet. Hij heeft het niet gezegd. Het, het was een kwaad van een privé. Wie zit er nog meer in deze zaak? Zit op. Alleen Kelly en ik. Jullie waren met z'n drieën. Wie was de derde? Brady. Hij is Maatje van Kelly. Brady mocht voor één keer meedoen van Kelly vanwege het geld. Hij is los. Waarom was die jonge tempel toch te getrouwd hier? Hij kwam toen we al weg waren, maar ik ging terug. Betrapt hem toen hij aan het rondsnuffelen was. Waar is die Kelly? Oh, dan hier en dan daar. Wie is Dullen? Wie? Dullen. D-U-L-L-A-N-D. D -L -L -A -N -D. Wie is dat? Oh, ik, ik weet het niet. Oh, oh. Schiet op, wie is Dullen? Ik heb die naam van een stuk papier dat ik hier vond. Oh. Ik, ik weet het weer. Ik weet het. Ik, het was een man die ik moest opzoeken week. Het ging over een baan. Wat voor baan? We waken van een parkeerplaats. Waar? Van de Embassy Transit. Ik moest naar hem vragen. Loop voor mij uit naar de deur toe. Ach. Wilt u hem hier laten? Ja. Een uur ongeveer. Oké, okay. uh, zitten de sleuteltjes erin? Ja. Druk vanavond. Ja, altijd op dinsdag, hè? <laughs> Zijn er attracties? Ik geloof dat ik jou ken. Werk je hier al lang? Uh, bijna drie jaar. Ik heb u nog nooit eerder gezien. Ik zal me vergissen. Tja, dat gebeurt, hè? ...waar ik in het doel aan het vinden. In die hoek daar en dan de trap op mee, Daly. Uh, Tot uw dienst. Daly. Kom erin en ga zitten, Dank. Heb je revolver of zo bij je? Nee. Heel goed. Zie je het? Ga. Ik denk dat je me wel gelooft als ik zeg dat jouw levensverzekering... over een minuut of tien begint uit te betalen als je gaat liegen. Er ja. zit al een tijdje op je te wachten, Daly. Ja. Moet er water bij? Nee, liever puur. Ik heb het nogal druk gehad. Dat is de reden dat ik nog geen kans heb gezien om even langs te komen. Bovendien dat ik je adres niet... Begrijp het? Detective heeft een druk leven, hè? Fascinerend lijkt me dat. Opwindend interessant. Net zoals het in de boeken staat, hè? Toen ik jong was, hè? wilde ik ook altijd privé-detective worden. Kan ook heel vervelend zijn. Altijd dezelfde types die dezelfde oude, afgezakte trucs bedenken. Ja, alsjeblieft. Proost. Proost. Misschien ben je wat moe geworden, Daly. Misschien heb je wat rust nodig. Ik denk van niet. Ik heb de laatste tijd heel wat interessante dingen ontdekt. Hier, in Glasgow? Ja. Ik heb bijvoorbeeld vanmorgen een vent ontmoet... die Gordon Graham heeft. Jong. En erg bezig met die Republikeinse beweging. Maar een onschuldig karakter. Ik kan me niet voorstellen dat hij ooit iemand kwaad heeft gedaan. Dan nou, had ik hem graag beter leren kennen... maar iemand had een kogel door zijn nek gejaagd... kort voor ik hem opzocht. Ja, ja. ja. Ik heb erover gelezen in de krant... Jij zei dat je op mij had zitten wachten. Mag ik mij eens over spreken? Ja, ik wilde je een goede raad geven. Gewoon als vriend. Mm -hmm. Glasgow is een vreemde stad vandaag de dag. Geen plaats voor vreemdelingen die zich met andermans zaken bemoeien. Als ik jou was, zou ik een koeler klimaat opzoeken. Bedoel je dat er gangsters en misdadigers in Glasgow zijn? Ik zou me niks verbazen. Mm -hmm. We hadden bijvoorbeeld hier een man in dienst die Murphy heette en die zijn mond niet kon houden. Die man die deed niets anders dan praten. Twintig minuten geleden kreeg ik bericht dat hij in George Street overreden door een auto. Zwaar gewond. Moet weken in het ziekenhuis liggen. Hm? Dat soort dingen bedoel ik. Echt vriendelijk dat je me waarschuwt, Dalland. Maar zal zou wel meevallen, anders was zoiets al twee dagen geleden met me gebeurd. Toch wil ik wat meer te weten komen over die Schotse Republikeinse zaak. voor ik terug ga naar Londen. Binnen. Harry. Hallo, Harry. Wel wel, de sterke arm der wet in mijn hotelkamer. Koop hoop dat je niet Vriend. Ik ga zitten. Je wat drinken? Nee, dank je. Moet je me arresteren? Hm. Dat is een genoegen dat nog even moet wachten. Hm. Zeg, heb je gehoord dat er een zekere Terence Murphy in het ziekenhuis ligt? Murphy? Wie is dat? Davy. Waarom ga je toen niet naar huis? Die vraag wordt langzamerhand de gewoonte van iedereen. Dus ik wist niet eens dat ik naar huis mag. Nee? Nou, je mag. Ga je gang. Als je nodig hebben, dan weten we je wel te vinden. Maar waarom wil de politie dat ik wegga? Ik probeer alleen maar dingen aan de weet te komen. Ja, dat is ook niet de klacht. Je begint dit ding op de verkeerde manier aan de weet te komen, dat is het. Omdat ik naar Murphy ben gegaan. Dat is er één van, ja? Ik krijg het gevoel dat inspecteur Ray niet van privé-detectives houdt. Nou, we houden niet van privé-detectives die om drie uur s'nachts naast een lijk zitten. Ja. Huh? We verdenken je niet van die moord, want je verhaal klopt. Dat wil zeggen op één ding na. Wat mag dat zijn? Jij hebt gezegd dat uh, die tempel een vriend van je is, hè? Zo is het op? Hij is een cliënt. Hmm. doe je voor hem? Iemand heeft hem gechanteerd voor 500 pond. Oh. hij wou dat ik de onderhandeling voerde. Maar waarvoor werd hij gechanteerd? Dat kan ik niet zeggen. Uh, Laten we van onderwerp veranderen. Ken jij een zekere Dallin? George Dullen? Hmm. Ja, hij heeft een dancing. De embassy. Meer zeg ik niet. Ik kan je alleen maar even waarschuwen. Hoe moet je niet te veel, uh, Daley, met al die dingen? Wat ben je? Dank voor het advies. Oh, uh, Harry. Ja? Even over de moord op Graham. Heeft iemand een schot gehoord? Dat gaat je niks aan. Ga niet vervelend doen, Harry. Wie? Kom op. Een man die Jarvis eet. Portier. Naar een gebouw, aan de overkant. Jarvis. Ja. Bedankt, Harry. Waar gaan we naartoe? Naar het huis van Templeton. Oh, ik heb van alles gemist. Ik was niet bij het weerzien met je oude gabber Charlie Lemmeren... ...je knokpartij met Terence Murphy... ...je babbeltje met Dalland ...en het palaver met sergeant Pollock in je hotelkamer. En nu mag ik ineens wel mee naar het huis van Templeton... En dat wordt natuurlijk zo saai als de pieten. Zo is dat, kleine schat. Ja, maar je hebt me beloofd. Ik dat... neem je niet mee als ik niet weet wat er we te wachten staat. En het is nog gevaarlijk bovendien. Waarom moeten we naar Templeton? Ik wil naar Ian, als die beter is. Ken, wat zou er toch achter zitten? Zoeken we nu naar een stel afpersers of naar de moordenaars van Gordon Graham? Ik weet het nog niet. Na allebei hè. En ik heb zo het idee dat het dezelfde zijn. En wat heeft Dallent ermee te maken? Denk je dat hij Graham vermoord heeft? Misschien wel, hij is een misdaad. Die dansing van hem is een dekmantel voor iets heel anders, iets groots. Narcotica, valsheid en geschriften, zwendel weer, ik weet het niet. Ah, jammer dat Murphy niet meer heeft gezegd. Ja, en nou dat hij in het ziekenhuis en doet natuurlijk geen bek meer open. Ik vraag me af of het iets te maken heeft met die republikeinse beweging. Ik geloof van niet. Maar er is toch één ding. Wat dan? We hebben een van die Republikeinse jongens vermoord. Hoe is het met u, meneer Templeton? Een stuk beter. De dokter zegt dat hij binnen een week weer in orde is. Wil hij praten? Ja, over het weer. Lekwaardige jongen. Ja, zegt dat wel. Ja, Misschien zegt hij niets omdat dat document toch gevaarlijker is dan u wel denkt. Zo. Op de achterkant staan aantekeningen over twee zaken... waaraan hij heeft meegewerkt, anderhalf jaar geleden. Eén was een aanval op een munitiemagazijn... ...van de elderly barakken, Edinburgh. Wat? Wist u dat niet? Nee. Dus daarom ging hij naar het huis in Paul Saunders. Hij wilde dat papier zelf halen. Te idioot. Wat zegt hij zelf over die nacht? Niets, geen woord. Hij zal het maar allemaal wel eens uitleggen. Houd de kanten bij hem weg. Weet hij het al van Rayle? Nee, ik heb gedaan wat u zei. Ik heb niks gezegd. Wie zorgt er voor hem? En mevrouw Spent, de huishoudster. Meestal mm -hmm. zit ze bij hem. Wilt u hem spreken? Ja, ik blijf maar tien minuten. Oh, wat ik nog wilde vragen. Hebt u goed geslapen nadat Jill en ik twintig of een bij u weggingen? Nadat we de thuis waren? Slapen? Nee, ik. Ik ben pas wel om drie uur naar bed gegaan. Ik ben eerst gaan wandelen om na te denken. Waarom? Komt uw auto buiten. Nee. Waarom? Nee, Ik bijzonder. Ik voel het me zo maar af. Wacht u even. Ik zal zien of u wakker is. Dat is goed. En denkt u eraan? Niet langer dan 10 minuten. Afgesproken. We zullen eraan denken. Ik kom zo. Zo, so, hier krijgen we de eerste aanwijzing wie Gordon Graham heeft vermoord. <hazul>